Casper Meijer met het NOS Journaal. België heeft bekendgemaakt hoe de coronamaatregelen... stapsgewijs versoepeld worden. Vanaf 4 mei worden mondkapjes verplicht in het openbaar vervoer... en op andere plaatsen waar het niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden. Vanaf 11 mei mogen alle winkels weer open... en een paar dagen later eindigt de verplichting om zoveel mogelijk thuis te werken. Ook mogen scholen voor sommige klassen dan weer open... en kunnen Belgen weer naar de kapper. Vanaf 8 juni mogen restaurants weer open... Indien nodig kunnen alle geplande versoepelingen worden teruggedraaid of uitgesteld. De NS vraagt het kabinet om bepaalde kosten voorlopig niet of minder te hoeven betalen. Topman Roger van Bokstel zei in het tv-programma Op1 dat hij verwacht dat de NS dit jaar een miljard euro aan inkomsten misloopt, terwijl de kosten doorlopen. Het gaat onder meer om de kosten voor het gebruik van het spoornet. Van Bokstel hoopt dat deze betalingen voorlopig kunnen worden uitgesteld. Het kabinet steunt luchtvaartmaatschappij KLM met een pakket ter waarde van 2 tot 4 miljard euro. Minister van Financiën Hoekstra zei gisteravond dat Air France KLM van vitaal belang is voor de Nederlandse economie en de werkgelegenheid. De steun zal bestaan uit garantstellingen en leningen, wel zijn er voorwaarden aan verbonden. De Franse regering zegt er gisteravond een steunpakket ter waarde van 7 miljard euro toe voor Air France, de Franse tak van Air France KLM. De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor de branden in zendmasten. Het is een man van 24 uit Band. Hij zou twee weken geleden in Dronten brand hebben gesticht in een zendmast. Beveiligingsbeelden van de brand werden getoond in Opsporing Verzocht. Tips van kijkers hebben medegeleid tot het achterhalen van zijn identiteit. Er werd eerder al een verdachte opgepakt voor het aansteken van een brand in een zendmast in Groningen. Het weer van 8 graad of 6 komende dag lost de bewolking in de loop van de dag meer en meer op. De temperatuur kan 13 tot 17 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM met nu de nacht. Thank you.